4 uur, Renate Evers met het NOS-journaal. Op het Indonesische eiland Bali heeft de politie een eind gemaakt aan een opstand in een gevangenis. Bij zonsopgang bestormden de agenten de gevangenis, die korte tijd in handen was van de gedetineerden. Honderden politiemensen hadden het complex omsingeld. Voor zover bekend zijn er geen doden gevallen. De spanning in de overbevolkte gevangenis was opgelopen na een steekincident zondag waarbij een dode viel. De opstand begon gisteravond laat. Gevangenen bekogelden bewakers met stenen en op verschillende plekken in het complex op Bali werd brand gesticht. De oprichten van de website Mega Upload is door een rechter in Nieuw-Zeeland op vrije voeten gesteld na het betalen van een borgsom. Het besluit komt als een verrassing omdat een lagere rechter een verzoek tot borgtocht had afgewezen omdat de kans reëel zou zijn dat Kim.com het land zou ontvluchten. Volgens de Verenigde Staten konden via zijn site illegale kopieën van films, muziek en software worden gedownload. Dotcom werd vorige maand opgepakt na een verzoek van de Amerikaanse FBI. Ook drie medewerkers werden toen gearresteerd onder wie een Nederlander. Zij werden eerder al vrijgelaten na het betalen van een borgsom. De gevangenisbrand in Honduras is mogelijk ontstaan door een brandende sigaret. Er is in elk geval geen sprake van opzet. Zo blijkt uit de eerste resultaten van het onafhankelijke onderzoek naar het drama. De onderzoekers zeggen dat de brand per ongeluk is ontstaan door een sigaret, een aangestoken lucifer of een ander klein open vuur. Bij de brand van vorige week kwamen 360 gedetineerden om het leven. Getuigen hebben verteld dat één gevangene in slaap is gevallen met een brandende sigaret in zijn hand. Het weer bewolkt. De minima liggen tussen 0 en 4 graden. Overdag droog, maar wel steeds meer bewolking. En de temperatuur stijgt naar zo'n 8 graden. Vanavond gaat het regenen en neemt de wind flink toe. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. Nu al wakker. Het Kameran en Ingeluus Toon. Goedemorgen, het is woensdag 22 februari. U luistert naar Nu al wakker van Omroep WNL. Het ochtendprogramma voor iedereen die nu al wakker is. Wekelijks bespreken wij het nieuws van het verre buitenland tot vlak om de hoek. Het komend uur hoort u... Waarom Surinaamse vrouwen jaloers zijn op Nederlandse meisjes? De laatste informatie over de Playstation Vita die vanaf vandaag te koop is. En nu hoort natuurlijk onze eigen man Wouter Zanting in Washington over de Amerikaanse verkiezingen. Maar we beginnen bij de man achter een van de bekendste werken uit de moderne kunst. De zeefdrukken van seksbomp Marilyn Monroe. Vandaag is het exact 25 jaar geleden dat kunstenaar, cineast en publicist Andy Warhol overleed. Een postuum had Warhol een speciale band met ons land. Want in 2007 vond de speciale Warhol tentoonstelling plaats in het Amsterdam Stedelijk Museum. Geopend door niemand minder dan Lou Reed. Over de nalatenschap van deze bijzondere kunstenaar... praten we met Bart Rutte, de cons uh, conservator van het Stedelijk Museum. Meneer Rutte, goedemorgen. Goedemorgen. Het is misschien een uh, cliché-vraag... maar wat heeft het werk van Andy Warhol nu ons opgeleverd? En dat bedoel je vast niet financieel. Nee, dat bedoel je uh, niet financieel. <laughs> uh, ik, ik denk dat het belangrijkste wat hij heeft bijgedragen binnen de kunst is dat hij werkt met eigenlijk lage cultuur of allerlei beelden uit de massacultuur. En die weet te verheffen tot grote beeldende kunst. Ja, maar dat zijn bijvoorbeeld soepblikken voor de gemiddelde kunstliefhebber of, of een gewoon gemiddeld persoon in Nederland. Die zien dat misschien niet als kunst. Nee, je moet daar toch ook een beetje context voor weten. Dus eigenlijk het verhaal daarachter. Want dat geldt natuurlijk voor heel veel kunst van de 20e eeuw. Ik denk dat het voor mensen toch heel makkelijk te begrijpen is... als je weet dat de periode daarvoor vooral werd gekenmerkt... door kunstenaars die hun ziel en zaligheid in het doek probeerden vast te leggen. Het allerpersoonlijkste... Het grote handschrift en dat dan in één keer zo'n breuk komt met pop art waar Andy Warhol eigenlijk een beetje de draak steekt met dat allerpersoonlijkste. En terugvalt op uh, ja, door de massa geproduceerde afbeeldingen. Want waarom deed hij dat? Uh, ja, Waarom? Dat is natuurlijk niet uit te leggen in twee minuten denk ik. Uh, ik denk dat het belangrijkste gegeven is dat hij heel goed zijn tijd begreep. En dat hij aanvoelde dat de wereld aan het veranderen was, dat Amerika daar heel erg belangrijk in was. En dat die cultuur van dat moment gedomineerd ging worden door de massacultuur en door de massamedia. En hij probeerde een kunstvorm te bedenken die daar meer op aansloot in plaats van dat hij wat geabstraheerd of op wat grotere afstand van die dagelijkse werkelijkheid zou staan. Op de eerste vraag zei u net, u bedoelt dat vast niet in financiële zin... Hè, wat het heeft opgeleverd. Andy Warhol was wel iemand van de financiële zin. Absoluut. En uh, zeker nog steeds ook. Hè. Het zijn hele dure kunstenaar aan het worden. Het is belangrijke werken zijn, zo goed als onbetaalbaar. Uh, zelf heeft hij ook altijd heel erg toch wel ook geld verdiend. Maar het was gelukkig ook iemand die daar heel goed in was om dat uit te geven. Op een gegeven moment maakte hij bijvoorbeeld drukken om zijn filmproductie aan de gang te houden. En die films die, die kosten meer dan dat het opleverde. Maar ja, kijk, ik, ik denk dat Warhol vooral iemand is die uh, begreep dat geld in die tijd, en nog steeds een heel belangrijk... Middel is en uh, dat ook als middel eigenlijk inzetten en ook als middel gebruikte, en zelfs soms af en toe uh, onderwerp maakte van zijn kunst. Ja, en um, u begint net al over die films. Hij heeft ook allerlei films gemaakt. Uh, mm -hmm. Hij wilde volgens mij zijn grote droom was een echt een Hollywood-film. Dat is eigenlijk nooit gelukt, hè? Een echte kaskraker. Hele andere interesses. Hij vond bijvoorbeeld het moment waarop er niets gebeurde bijna net zo belangrijk. als dat er een gesprek zou plaatsvinden of een handeling zou plaatsvinden. En nou ja, er zijn maar weinig mensen die geïnteresseerd zijn om, uh, om te kijken naar dat niets. Ja, ja dat, uh, dat kan ik me voorstellen. U, u bent conservator bij het Stedelijk Museum. Ja. Um, uh, heeft u nog warrels? Ja, zeker. We hebben het een en het ander verwoordel, waaronder twee, eh, ja, redelijk belangrijke schilderijen. Een uh, vrij grote uit de bloemenserie, een beroemd werk waarin die uh, uit een uh, fotowedstrijd van huisvrouwen één bloemenfoto, dus eigenlijk het meest lullige wat er is, uh, selecteert en die vervolgens gaat uitvergroten en uh, in meer dan duizend fout gaat uitgeven. Um... Een ander werk, en dat is misschien wel een van mijn favorieten ook uit de uh, collectie... is Bellevue, waarin een uh, vrij gruwelijk ongeluk... wat op de voorpagina stond van een krant... onderwerp wordt van zijn schilderij... en dat eigenlijk in een soort serie reproduceert op het doek. En daarin zit dan ook eigenlijk ook alweer een verwijzing naar een andere stroming... die in die tijd zo belangrijk het worden is. De Minimal Art, waarin dat gerit, het, het rasterpatroon... Uh, tot een groot onderwerp komt. En dan zie je precies die complexiteit ook van Warhol... waarin je dus dat alledaagse weet te koppelen... aan toch hele belangrijke uh, gedachten... die op dat moment binnen de beeldende kunst leven. Nu zijn jullie van het Stedelijk Museum druk bezig met de heropening. Komen deze Warhols aan de muur te hangen? Ik mag daar niet al te veel over zeggen... maar ik acht de kans erg groot dat er in ieder geval één gaat uh, hangen. Nou, daar houden we u aan. 25 jaar geleden dat Andy Warhol overleed. Bart Rutte, conservator van het Stedelijk Museum in Amsterdam. Dank u wel. Graag gedaan. Ja, het is inmiddels uh, bijna acht minuten over vier. U luistert naar nu al wakker van Omroep WNL. En bij ons is inmiddels aangeschoven Nathalie Hogeveen. Die heeft gisteravond alweer uh, nou, televisie zitten kijken. En uh, is nog even wakker gebleven om hier ook bij te praten, Nathalie. Goedemorgen. Uh, laat ik voor de verandering eens beginnen bij het einde. Gisteravond is namelijk de allerlaatste aflevering van Astor World Turns uitgezonden. En daar zijn maar drie woorden voor. Oh my God. Christmas asked me to marry him and I said yes. Oh! Oh my God, Keith, what? Oh my God! What? Oh my God. Oh, oh, I'm oh, so happy for you. Okay, I want details. Tell me what. When? When? I don't know. I don't know. We haven't even thought, talked about it yet. But um, we're going to get Chris through his recovery and then we want to look for a bigger house. You know, this place is kind of. Oh, man. You're looking for bigger. I'm looking for smaller. Oh? Oh my God. Are you thinking what I'm thinking? Exactly, If you're thinking? What I'm thinking? You're thinking? Yes, ah, yes, yes! Oh. Inderdaad. Oh my God. Nou, ik moet eerlijk bekennen dat ik As the World Turns gisteren voor het eerst zag. Oh my God. Uh, maar de laatste woorden waren prachtig. Good night. Het einde van het verhaal Job Cohen was maandag iets minder mooi, maar er is hoop. In Man Bij Het Hond was er gisteren namelijk eindelijk iemand die open en bloot de liefde aan hem verklaarde. Kijk, nu zou ik hem dan gewoon eventjes zo bij zijn wangen willen pakken en zijn gezicht zo naar me toe willen trekken en hem even zo een knuffel willen geven van, Job, het gaat goed komen met je. Dit is eigenlijk het type man waar ik eigenlijk al jaren naar zoek. Dat Want u bent vrijgezel ook. Ik ben vrijgezel, ja. En uh, Job zou daar een eind aan kunnen maken. Dan steppen we verder naar De Wereld Draait Door. Joris Luijendijk duikt voor zijn blog voor The Guardian in de wereld van het geld. Hij vertelt aan tafel hoe hard het er eigenlijk aan toe gaat bij de banken. Op dinsdag is dan iedereen om zeven uur binnen en dan gaat er een telefoontje en dan staat opeens iemand op en die pakt zijn jas en die loopt richting personeelszaak. En dan weet iedereen het begint. En, maar ze weten niet hoe groot het is. En de rest van de dag gaan dus telefoons, maar het kunnen ook klanten zijn. Dus iedereen zit te kijken. En dan blijft iemand zitten en die zegt, oh ja, oh, goed van je te horen. Ja, nee, gaat, nou, ja, moeilijke dag voor de rest, prima. Maar ondertussen staat er gewoon iemand op en die loopt weg. En, en die zie je niet meer terug? Nooit meer. En die persoon is dus weg, maar als jij toevallig even naar de wc was, weet je dat niet. Dus je kan nog dagenlang, <lacht> kun je nog werk voor iemand aan het doen zijn. En dan zegt ja, en Nathalie reageert helemaal niet meer. Oh, dat ben ik. Ja, ik ben er nog hoor. En dan de rijdende rechter, meester Visser, kreeg gisteravond een ingewikkelde zaak voor zijn kiezen. En hij had er zin in. Nou, heren toch, 125 euro. Maar het is een beetje een principe kwestie voor u, begrijp ik. Is ja, daar gaan we niet aan beginnen. Ja, want er ging het eigenlijk over. Nou, Meneer de Jong heeft een kop voor zijn automotor besteld... maar daar zaten krasjes op. En dat was natuurlijk niet afgesproken. En dat betekent dat Altijd Raak de kosten moet vergoeden... van het alsnog vlakken. De gevorderde kosten die zijn veel te hoog... dus ik zal die kosten naar redelijkheid en billijkheid begroten op 50 euro. Dus het einde van dit drama is al dus... dat Altijd Raak 60 euro moet betalen aan... De jong. Dat is mijn uitspraak en daar moet ik het mee doen. Dank u wel. En tot zover het mediaoverzicht met uh, Nathalie Hogeveen. Dank je wel. En zometeen hoort u hier waarom er in Suriname Nederlandse serres niet zo gewend zijn. Want uh, de Surinaamse dames vinden dat niet zo leuk. Maar We gaan uh, eerst luisteren naar de man. De kleine man met grote daden. Hij werd deze week een vader. En. It's like thunder, like sugar, it keeps my spirits high, they're saying slow down, watch your step now, don't you stumble, don't you fall, but it's useless, it's the only way I know.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 a friend. Nou, goedemorgen. Als u nog wakker moest worden, bent u nu wakker. En als u de hele dag wakker moet zijn, dan bent u zeker ook wakker. Dit was de Rush of Life, de nieuwe plaat van Roel van Velsen. De kleine man waarvan ik net aan het vertellen ook was voor de plaat... dat hij net vader is geworden en hij heeft een wassen beeld. Gaan we even naar Suriname. En niet alleen wij doen dat met enige regelmaat. Ook steeds meer Nederlandse stagiaires doen dat. De blondines zijn opvallende verschijningen in de straten van Paramaribo. En in het Surinaamse nachtleven ook. Ik loop jij wel eens overwogen om naar Suriname te gaan voor een stage? Uh, niet voor een stage, nee. Ik zou er wel een keer heen willen. Op vakantie? Op vakantie, kijk. Hier in Nederland hadden we het de afgelopen dagen over de Nederlandse stagiaires... die uh, werden verleid door Surinaamse boys om cocaïne te smokkelen. In het Zuid-Amerikaanse land wordt anders tegen de situatie aangekeken. En aan de telefoon hebben we Ralf Schijnemachers, Die is toevallig in Suriname om een training te geven. Goedemorgen, Ralf. Goedemorgen. Je bent nu een paar dagen in Suriname. En uh, berichten ons deze nacht dat het thema stagiair als een rode draad... door al je gesprekken met de lokale bevolking gaat. Ja, dat klopt inderdaad. Ze zijn uh, redelijk aanwezig. Gewoon in het straatbeeld natuurlijk, want Parimaribo is niet zo heel groot. Uh, ze rijden heel schattig met hun, met hun fietsjes door de, de straten van Parimaribo. Uh, <laughs> en ook in het nachtleven zijn ze best wel, best wel aanwezig. Godverig zou je kunnen zeggen dat in de grootste clubs wel... De helft toch wel de Nederlandse stagiaires zijn. Dus ja, ze zijn redelijk aanwezig. De helft zelfs. Um, voordat we gaan hebben hoe dat dan precies in de nachtclub uh, eraan toe gaat, wat doen de meeste stagiaires? Wat voor wat voor stageplekken zijn? Want heb je daar ook wat uh, zicht op? Ja, het zijn de meeste zijn toch wel hbo, uh, hmm. hbo-leerlingen, studenten, uh, twee, derde jaar, dus meestal op jaar van 18, 19. Um, en de meesten doen toch wel iets in onderwijs, pabo-achtige dingetjes of uh, verzorging. Dus gewoon verpleegster of zo. En waarom gaan ze dan naar Suriname? Oh, wat, wat trekt hun zo aan, denk je? Maar ik denk dat het eigenlijk ook wel makkelijk is, in een zekere zin. Kijk, het is natuurlijk een beetje tropisch, lekker weertje. Um, en uh, het is vaak ook gewoon een verplichting van de school dat ze iets van stage moeten doen. Dus dan is het leuk als ze een lekker... Uh, Lekker land bent met, met goed weer en qua taal, dat is natuurlijk ook wel belangrijk. Dat, je, dat, uh, dat ze niet een andere taal hoeven te leren om hun werk daar te doen. Ze komen gewoon aan en ze kunnen meteen, uh, ze kunnen gewoon meteen aan de slag en ze hoeven geen nieuwe taal te leren. Dus dat, dat trekt ook wel, wel aan, denk ik, uh, voor de studenten. Ja. De Nederlandse stagiaires hebben natuurlijk het uh, lekkere naar hun zin, inderdaad. Lekker weertjes, ze kunnen hun eigen taal spreken. Ja. Maar wat vinden die Surinaamse dames? Die zijn hartstikke jaloers natuurlijk. Ja, dat zit wel iets van uh, jullie afscheid. Zeker, ja, zoals ik al zei, de afgelopen twee, drie jaar zijn ze eigenlijk als een donderslag bij heldere hemel gekomen. En, uh, uh, zoals ik al zei, ze zijn dus redelijk dominant in het, in het uitgaansleven. En uh, we zijn een paar keer uit geweest afgelopen, afgelopen weekend. Want dat was natuurlijk ook hier in Parimaribo Carnaval. Dat mm -hmm. was alles te doen. En, uh, ja, is, het was wel fascinerend om te zien hoe alle Surinaamse jongens uh, staan te dansen met de. Uh, de Nederlandse blondines eh, en heel veel Surinaamse meisjes die dan aan de kant zitten en een beetje, ja, een beetje jaloers eh, kijken. Eh, dus daar zit wel, er zit wel iets van nijd van, van in, Ik wil niet zeggen dat, het overal, dat, dat er overal spanningen zijn, maar er is wel, er is wel iets van, eh, van jaloersheid, want eh, de meeste, de meeste st stagiairs komen er gewoon vooral om, om een leuke tijd hier te hebben, dus dan gaat het allemaal wat makkelijker voor hen. En, eh, dat is misschien niet zo voor de Surinaamse dames. De, nou ja, jij kon natuurlijk dan weer de, als Nederlandse jongen de Surinaamse meiden... Uh, een uh, plezier doen door uh, natuurlijk weer met hen een praatje te maken. Um, je, je gaf net ook aan dat ze een opvallende verschijning op straat zijn. Um, want, want hoe is dat dan? Hoe, hoe vaak zie je... stel je gaat nu de straat op, hoe snel zie je een, iemand die blond is of blank is rondlopen in Suriname? Nou, zeker in het centrum. In de buitenwijk komen ze niet, niet vaak. De meesters hebben wel een, een klein hosteltje of een appartementje in het centrum. Dus daar zijn ze voornamelijk. Uh, ja, en je, je, je ziet ze echt vaak. En vaak ook nog, zeker als ze net zijn aangekomen met hun appeltijntasjes, hm. lopen ze rond. Uh, en uh, dus een heleboel dingen natuurlijk nog meegenomen uit Nederland. Uh, en ook vaak gewoon een kleine groepje, van vier, vijf, ja. Ja, dus uh, ze zijn redelijk aanwezig. Uh, maar goed, dat vind ik misschien een beetje negatief. Het is natuurlijk ook gewoon hartstikke leuk, want ja. het is voor Suriname en voor Pari is het gewoon hartstikke goed. Want maar in hoeverre uh, het is dit het nou heel, heel slecht? Ik bedoel, een, een blond meisje die op een fiets langs nee, fietst, niet. dat is toch geen bedreiging? Nee, nou, helemaal niet. Dus nee, eigenlijk zeker, is het een beetje, een beetje overtrokken ook, het probleem? Nee, nou, dat is eigenlijk geen probleem. Ik kan me voorstellen dat... Voor de Surinaamse meisjes niet leuk is dat als in één keer de Surinaamse jongens uh, uitgebreid gaan vluchten met, met de Nederlandse dames. Dat, mm -hmm. dat kan ik me voorstellen. Maar voor het algemeen, voor de economie is het geweldig. Want ze brengen natuurlijk best wat geld mee. Ze kunnen goed uitgaan. Mm -hmm. Je merkt ook dat het in het uitgaansleven zijn de prijzen ook best te mogen gaan, heb ik gehoord. Juist vanwege mm -hmm. de, de stagiaires. Uh, dus voor de economie is het gewoon hartstikke goed. En ze helpen ook. Ze helpen ook natuurlijk. Uh, in zekere zin. Hey, in, in het onderwijs. En in de... En in de zorg. Maar goed, daar zit natuurlijk ook wel iets. Want sommigen komen ook wel een beetje met een houding van we gaan naar een ontwikkelingsland. Uh, uh, gaan we mensen helpen. Uh, en de lokale bevolking heeft zoiets iets van taal nou, om een beetje rustig aan. Uh, dus daar zit wel ook wel een beetje een, een beetje een rare dynamiek. Maar nogmaals, dat geldt niet. Dat niet voor allemaal. Dus het heeft is goede kanten en zijn uitdagingen, zeg maar. Precies, en uh, laten we hopen dat de Surinaamse dames ook uh, de concurrentie aan zullen gaan. Dankjewel, Ralf Schijnenmacher ja. vanuit Paramaribo over de Nederlandse stagiaats. Ja, nou, Oké, okay, dat... dankjewel. Bye-bye. Ik denk dat Ralf Schijnenmacher zich buitengewoon populair maakt... bij al die Surinaamse vrouwen. Ik dit... denk dat hij een hele goede uh, werkvakantie heeft. Precies, hij kan uh, nu volop gaan flirten. We gaan het uh, over andere zaken hebben, over serieuze zaken ook. Maanden op zoek zonder enig succes naar je verdwenen hond... Voor veel mensen klinkt het uh, natuurlijk als een verschrikking... maar voor Marit Veensta is het de harde werkelijkheid. Sinds oktober is haar Mechelse herder Plissy spoorloos. Na enkele dagen speuren op het internet leek Plissy terecht. Hij werd namelijk te koop aangeboden op Marktplaats. Toch is de hond na vier maanden nog steeds niet met de baas herenigd. Aan de lijn een treurende bazin. Goedemorgen mevrouw Veensta. Ja, goedemorgen. U was in oktober ook al bij ons in de uitzending. C ja. Kunt u nog één keer uitleggen wat er precies gebeurd is? Uh, mijn hond die is uh, bij een onbewaakt ogenblik uit huis ontgeluid en is weggelopen. Uh, iets wat hij ja, eigenlijk niet mag, maar wat hij wel eens eerder heeft gedaan. En meestal vond hij de weg naar zijn huis weer terug. Of uh, ik kon hem ophalen bij mensen die hem gevonden hadden. En daar ging ik ook vanuit op 13 oktober uh, 2011. Dus hij was weg, we zijn aan het zoeken gegaan en... Uh, tot s'avonds laat en uiteindelijk tot uh, s ochtends vroeg de volgende dag, vijf uh, uur heeft mijn partner nog doorgezocht en nergens onze hond te vinden. Nee. Dus we zijn uh, dat hele weekend even zoeken en kijken en zoeken en bellen met instanties om te uh, vragen of de hond misschien daar terecht is. Nou, nergens gevonden tot wij uh, tot onze grote schik op uh, maandag 17 oktober uh, onze hond te koop zagen staan, uh, redelijk vlak in de buurt. Ja, en wat heeft u toen gedaan? Heeft u gelijk gebeld? Ja, ik heb gebeld met de aanbieder van onze hond en wij hebben ons voorgedaan in eerste instantie als geïnteresseerde. Uh, nou ja, goed. Uh, nee, uh, natuurlijk heb je op dat moment uh, last van e enorm veel emotie. En er gaat van alles door je heen als je dat uh, ziet uh, op het internet. En, uh, dus je probeert je eerst goed te houden. En uh, uiteindelijk uh, zeiden die mensen van, nou ja, nee, we, we geven niet onze adresgegevens, want uh, er komen vanmiddag al kijkers. En uh, dan moet je vanmiddag maar weer proberen. En, nou, en, en, zo, en waarop mijn partner zei, want die belde in eerste instantie van, ja moet je luisteren. Uh, ik speel nu maar open kaart. Uh, jullie verkopen mijn hond. Uh, waarop die aanbieder zegt van: Ja, uh, wie zegt dat dat jouw hond is? Nou ja, ik zeg: de foto's die, die spreken, boekdelen, dat is onze hond die jullie daar verkopen. Nou ja, volgens de aanbieden kon dat niet, en, uh, maar ja, wij wisten wel zeker. Mm. En uh, ze hingen de telefoon op en binnen vijf minuten waren de foto's verwijderd. En binnen tien minuten was de hele abstentie verwijderd. Nou ja, dat lijkt mij bewijs genoeg. Precies. En um, waar vroeger vaak het als volging dat je dan uh, aan de boom een briefje zag hangen met de foto van mijn hond is vermist, um, ja. worden tegenwoordig de social media ingezet. Ook de u, u gebruikt ja. onder andere Twitter. Um, ja. Levert dat nog wat op? Uh, Twitter leeft uh, in ieder geval op dat je door het hele land uh, meer bekendheid krijgt met je verhaal. Omdat ja, uh, je weet niet waar je hond is. Uh, de politie heeft een inval gedaan bij de aanbieders en die heeft de hond daar ook niet meer aangetroffen. Dus uh, waar de hond is, dat is tot op de dag van vandaag een totale raadsel. Um, dus je probeert inderdaad via sociale media probeerde heel, heel Nederland te bereiken en ook daarbuiten inmiddels al, want in Duitsland en België zijn men ook al op de hoogte via de sociale media. Ja. Want het is niet alleen Twitter, maar ook Facebook en Hives en ik ben uh, nou ja, in volle actie en dus op adverteersites en ik uh, heb inderdaad wel reacties uh, uh, uitgelokt. In die zin dat, dat ik dus weet eigenlijk hoe gruwelijk het in Nederland er aan toe gaat... met uh, alle dieren die gestolen worden. Precies, want uh, de politie is natuurlijk uw dier. En dat is verschrikkelijk ja. dat uh, de politie nog steeds niet terecht is. Maar het is niet nee. de enige, want ook, uh, er is zelfs een Twitter-account... dieren. en dat is ja. echt een uh, verschrikkelijke waslijst aan beesten. Ja, klopt. En, en ja, klopt inderdaad. In eerste instantie ben ik op Twitter gekomen en kwam ik in aanraking met Ed de hereniging. Uh -huh. um, die, die zoeken door het hele land naar, naar gevonden dieren en uh, vermiste dieren. Dus daar kwam ik mee in contact en die linkte mij weer door naar Ed gestolen dieren. Dus uh, dat is op het moment uh, heel even uit de lucht, maar dat maakt niet uit. Want dat hebben heb, uh, technische oorzaken. Mm -hmm. <laughs> maar uh, in ieder geval, uh, ja, nou ja, zodoende doen. We, uh, je, je krijgt op gegeven moment heel veel steun. Er zijn een paar mensen door het hele land, uh, waaronder dus Ed de hereniging en uh, en een vrouw uh, Henny. Die echt 24 uur per dag bewijzen van spreken voor mij bezig zijn. En uh, mee helpen zoeken. En ook inderdaad de buitenlandse contacten aan uh, spreken uh, via sociale media. Maar ja, tot op de dag van vandaag uh, heb ik daardoor mijn hond niet terug. Maar ik ben uh, heel wat uh, informatiewijzer, waar ik liever niet van geweten had als ik dit allemaal geweten had. Want nee. uh, het is verschrikkelijk. Nou, we hopen in ja. ieder geval dat u uh, uw hond, Ed please, laten we dan maar gelijk in Twittertaal zeggen, Ed ja, please, graag. Uh, terugvindt. En als iemand uh, wat weet kunnen ze naar uh, u twitteren. Dank u wel, ja. mevrouw Vreestra En uh, we hopen, uh, we wensen u uh, ja, veel sterkte in deze zware tijd. Nou, heel erg bedankt. En bedankt dat ik even deze platform kreeg van jullie. Uiteraard zo zijn we. u kunt ongetwijfeld ook, als u iets meer weet, wel op 098844. Ik weet eigenlijk niet of u in dit geval ook 144 mag bellen, want het is een dier helpen. En... Ret een dier, ja, ik ja. denk dat dat mag. Nou ja, dan kunt u natuurlijk dus 144 bellen. Zometeen gaan we het hebben over vakers die worden gehouden bij Schiphol. Maar nu eerst gaan we niet met vliegtuigen, maar gaan we naar Train Drive-by. On the other side of the street out news.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 drive -by, U luistert naar Nu Al Wakker op Radio 1. En bij ons aangeschoven is onze actualiteitenredactrice Nathalie Hogeveen voor. Het nieuwsminuutje. In Aals staat op dit moment een grote boerderij met een rieten dak in brand. Het dak is inmiddels half ingestort. De brandweer meldde tien minuten geleden dat de brandmeester te zijn. De boerderij was onbewoond. De mevrouw die er woonde zit sinds kort in een verzorgingstehuis. Het pand stond dus al een tijdje leeg... maar is sinds een paar weken geleden wel weer verkocht... En die nieuwe bewoners zullen er voorlopig dus nog niet gaan wonen. Dan een schietincident vlakbij een sauna in Norcross. Dat ligt vlakbij Atlanta in Amerika. De lokale politie meldt daar tenminste vijf doden. De woordvoerder zegt dat het lijkt op een zelfmoordactie... maar de precieze oorzaak wordt nog onderzocht. En in Japan is men alweer een tijdje wakker. En dus een blik naar de beurs in Tokio. Deze staat 0,15 in de plus. Het minuutje. Dankjewel Nathalie Hogeveen. En uh, zometeen ben je weer bij ons terug voor uh, het krantenoverzicht. En zoals eerder gezegd gaan we zometeen ook uh, het hebben over wakers die bij Schiphol worden gehouden. Maar laten we eerst naar de Champions League gaan, voetbal. Want deze week staan er weer wat wedstrijden in de achtste finales op het programma. Gisteravond was het onder andere Napoli tegen Chelsea. En vanavond FC Basel tegen Bayern München, de club van Arjen Robben. En Olympiek Marseille tegen de club van Wesley Sneijder. Anne, de jonge onze collega zit bij ons in de studio en zojuist aangeschoven. Anne. Um, laten we even beginnen met de wedstrijd van gisteravond. Napoli tegen Chelsea. 3-1 voor Napoli. Verrassing? Uh, ja, je zou het eigenlijk wel bijna zeggen. Hè. Chelsea staat voor heel veel geld. En Napoli staat toch vooral voor Maradona... van ongeveer 30 jaar geleden dat hij daar speelde. Maar als je bekijkt uh, hoe de twee clubs het doen... is Napoli een club in opkomst. Veel talent. Uh, echt een topspits uh, in de Uruguayan Cavani. Goede middenvelders hebben ze daar. En Chelsea, het loopt gewoon niet lekker. Ze hebben sinds het begin van het seizoen een nieuwe coach. André Villas-Boas was heel succesvol in Porto. Uh, Portugal, de protégé van uh, Mourinho werd hij altijd uh, genoemd. Maar het werkt gewoon niet op een, een of andere manier. En uh, in de competitie kunnen ze al bijna geen kampioen meer worden. Dus ze moeten echt in de thuiswedstrijd die uh, Chelsea nog speelt... echt deze wedstrijd gaan winnen. Want anders is het, denk ik, exit Villas-Boas. Uh, die jonge coach, dan weer toe aan ja. een nieuwe club. wel de jongste coach ooit in de tweede ronde van de Champions League. Kijk, okay, dat kan je dan wel weer zeggen. Ja. Um, laten we dan uh, ons focussen op de wedstrijden die nog komen gaan. Laten we gaan voorbeschouwen. Bij München komt uh, vanavond in actie, speelt Arjen Robben? Ja, dat is weer een andere hele rare situatie. In het Nederlands elftal, als hij fit is, is hij onomstreden. En dat was hij ook bij Bayern. Hij had bijna de Champions League meegewonnen. was het altijd vanaf de buitenkant naar binnen komen de kruising schieten. Maar dat is met een paar blessures toch minder gegaan. En nu uh, gaan er een paar stemmen op dat hij te egoïstisch is. Dat hij voor eigen kansen gaat. Dat hij alleen juicht als hij een doelpunt gemaakt heeft. Op zijn eigen borst klopt, dat soort dingen. En er zijn dus stemmen die zeggen, je moet er niet mee spelen. Anderen zeggen juist, nee, hij is waardevol. We moeten hem juist laten spelen. En hij zit er nu een beetje tussenin. De trainer zet hem altijd op de bank, maar um, ja, hij komt er wel in. En hij speelde afgelopen weekend heel behoorlijk toen hij inviel. Bayern won niet. Dus je zou misschien kunnen zeggen dat ze dit keer wel een gokje met hem nemen. En uh, hem gewoon erin zetten. Dat zou voor ons Nederlands natuurlijk wel leuk zijn. De andere wedstrijd vandaag dus, is tussen Marseille en Inter Milaan. Wat kunnen we van die wedstrijd uh, verwachten? Ja, dat is een wedstrijd eigenlijk tussen twee clubs... die het ook heel goed kunnen gebruiken om het goed te doen in de Champions League. Om te beginnen met Marseille. is gewoon een goede ploeg uit Frankrijk. Doet altijd uh, wel heel behoorlijk mee uh, in Europa. En in de competitie staan ze vierde. hebben ze een straatlengte achterstand op de koploper Paris Saint-Germain. Dus daar gaan ze het niet meer winnen. Ze kunnen vrijuit spelen, zijn de underdog. En ze kunnen alles hierop zetten. En Inter heeft gewoon een heel dramatisch seizoen. Onder andere de topspeler, onze eigen Wesley Sneijder. Die rendeert niet in het systeem van de coach. En er gaan ook geruchten dat hij ook ontslagen gaat worden als het uh, niet gaat lukken hier uh, in de Champions League. Dus daar staat ook gewoon heel veel op het spel. Dus het zijn niet echt wedstrijden die qua uh, affiches heel erg aanspreken. Ik bedoel, Basel, daar ga je niet echt voor zitten. Marseille voor veel mensen onbekend. Maar het zijn wel wedstrijden met behoorlijke sentimenten. En wie, uh, wie zal daar als winnaar uitkomen, denk je? Durf je te voorspellen? Uh, dan nou, laten we hem gewoon voor verrassen. Ik denk dat Marseille uh, gewoon gaat winnen. Ja, Marseille is wat vragen natuurlijk ook thuis. Ja. Um, Laten we eerlijk weten, zijn dan twee affiches vanavond in de Champions League. Maar nog heel kort, want de mooiste wedstrijd van vanavond is toch gewoon in de Europa League. Manchester City die neemt het op tegen Porto. Ja, kijk, dat is volgens mij een wedstrijd die draait om prestige. Porto is in de laatste vijf jaar in Portugal vier keer kampioen geworden. Daar is weinig eer mee aan te behalen. Ze staan nu tweede, kunnen nog gewoon kampioen worden. Maar wij, zij willen zichzelf laten zien aan Europa. Vorig jaar geluk, wonnen ze de, de Europa League. En nu komen ze tegen die andere prestigeclub, Manchester City. Daar hebben ze alles prestige. Ze kunnen meedoen om iedere prijs. Omdat ze zoveel topspelers hebben, dat ze zelfs in de FA Cup... waar andere clubs, uh, de Engelse beker is dat, um, een minder team opstellen... kunnen zijn met topspelers spelen. Want ze hebben er gewoon heel erg veel. Die willen alles winnen... Wat het te winnen valt. Dus daar staat echt heel veel prestige op het spel. Nou, NOS die zendt vanavond de samenvatting van de Champions League... wedstrijden uit op Nederland 3 vanaf kwart voor 11. En hier op Radio 1 vanaf 10 uur bij NOS langs de Lijn. Anne de Jong, dankjewel voor de voorbeschouwing... en veel plezier vanavond. Yes. De meeste van ons gaan naar Schiphol voor een fijne vakantie. Maar de luchthaven is niet voor iedereen een vrolijke bestemming. Schiphol is namelijk ook de woonplaats voor tientallen vluchtelingen. In een complex op Schiphol-Oost zitten deze mensen gevangen... in afwachting van hun uitzetting. Onmenselijk, dat vindt tenminste activist Frits de Kuilen. Daarom organiseert hij een zogenaamde waken... om de vluchtelingen een hart onder de riem te steken. Vanmiddag verzamelen Frits de Kuilen en zijn medestanden zich... bij de hekken van Schiphol-Oost. We hebben nu aan de lijn. Goedemorgen, meneer de Kuilen. Goedemorgen, goedemorgen. Van Vanwaar nu deze week? Het is, uh, de, de, de, ja, de, het is uh, als woensdag vandaag. En dat is het begin van de lijdenstijd, ook wel vaste tijd genoemd. Dus tussen carnaval en Pasen. En dan is het goed om stil te staan bij het lijden in de wereld en het lijden van Christus. En dat doen wij daar bij dat hek. En waarom, waarom daar? Daar worden mensen opgesloten omdat ze geen papieren hebben. Dus verder hebben ze niks misdaan. Ze hebben alleen geen papieren. En dat vinden wij toch wel een heel hard middel voor verder onschuldige mensen. Mm -hmm. En de mensen daar die... Ja, je, je piekert wat af in al die slapeloze nachten. Uh, dus ja, het is toch wel lijden wat daar is. Uh, en daar willen we bij stilstaan in die lijdenstijd. Maar u organiseert daarom tijdens deze weken, tijdens het, de vaste tijd wakens. Waarom uh, wakens? Ja, je kunt van alles doen. Hè. In mijn uh, dagelijks leven tracht ik wat gastvrijheid te bieden aan, uh, aan mensen zonder papieren. Maar ik wil daar ook stilstaan bij het, bij het prikkeldraad en buiven naar de mensen en hen laten weten dat we ze niet helemaal hebben vergeten en die wakens organiseren, zodat meer mensen naar het hek komen... en daar stilstaan bij wat er in onze samenleving gebeurt. Maar wat gaat er vandaag kunt... dan gebeuren? Hoe, wat gaan jullie doen? Wij gaan er uh, naartoe met de bus vanaf uh, station Zuid-WTC om half twee. En dan zijn we om twee uur bij, het, uh, het, uh, bij de gevangenis op Schiphol-Oost. En dan hangen we eerst een uh, spandoek op met Freedom for All... Liberté pour tout. En dan hangen we een bord in het hek met een, een tekst van Mozes. Dat we de vreemdeling die in ons midden is eh, lief moeten hebben. En ja, dat betekent dus niet opsluiten omdat hij een vreemdeling is. En dan wuiven we eh, naar de gevangenen in één paviljoen en in de luchtkooi. En, daarna eh, reflecteren we een beetje op wat er in de samenleving gebeurt. Uh, professor Erik Borgman die zal een overweging houden. En eh, eh, daarna verbranden we, dat is een katholieke traditie, eh, de palmpaastakjes van vorig jaar. En dan eh, gooien we er waarschijnlijk ook nog wel eh, wat voornemens in van de regering om eh, illegaal verblijf strafbaar te stellen en zulke soort draconische maatregelen. Ja. En daarna zal eh, eh, professor Borgman ons eh, teken met askruisjes. En dan spreek je dus uit, uh, bedenk dat gestof zijt en tot stof zult wederkeren. Hoeveel mensen dus verwacht zijn... u eigenlijk? Uh, wat zegt u? Hoeveel mensen verwacht u vanmiddag? Uh, ik denk zo tussen de 40 en de 70. En dit is de eerste in de reeks van zeven wakens die u gaat houden? Correct, ja. Ik geloof dat het er negen zijn, zoiets. Zo zes of zeven, ja. ja, ja. Dus is... daarna is het op elke zondag uh, tot en met Pasen om twee uur bij het gevangenishek. En dan vertrekken we om half twee vanaf Zuid-WTC. Is de het een soort van demonstratie eigenlijk? Je kunt het ook een demonstratie noemen. Bij demonstraties denk je al wat sneller aan grote kwaadheid en woestheid. Maar Je gaat ook spandoeken ophangen, dat hoort er ook bij. We gaan wel een spandoek ophangen, dat is zo. Maar wij gaan ook bidden. We brengen ook bloemen naar binnen voor de gevangenen. En we zijn ook wel vriendelijk voor, de, voor het personeel dat er werkt. Dus het is geen confrontatie. Hoeft het is geen, maar, veelstaan... maar het is dus niet iets waar je ook toestemming voor nodig heeft van de burgemeester? Nee, dat, uh, uh, nee, nou ben ik ook niet zo heel erg voor het vragen van toestemming om iets goeds te doen. Maar wij informeren wel de directie en de Marissouce op Schiphol dat we het doen. Maar wij vragen geen toestemming. We willen gewoon informeren zodat ze niet schrikken als wij daar opeens zijn. Activist Frits der Kuilen vandaag organiseert hij een waken voor de vluchtelingen op Schiphol. Succes vandaag. Heel veel dank. Ja, graag gedaan. Het is tien over half vijf. U luistert nu al wakker op Radio 1. Zometeen gaan we het hebben over een nieuwe manier van winkelen. Dit is eerst Guus Meeuwis. Verhaal past in een glas. En het is zo lang geleden dat je hier bij ons was. Het leven gaat hard, Ja, ik weet hoe dat gaat. Ik onthoud dat mijn deur altijd open staat, ik weet dat je Morgen, wij zijn nu onwakker met Guus Milwis. Armen open. Kijkdozen zijn helemaal terug en wel in Den Haag. Vandaag opent wethouder de Jong daar de eerste smart etalage van Nederland. Een initiatief van de website Tweet.nu. Tweet verkoopt etalageboxen een soort hippe kijkdozen zijn. Dat heb je er wel eens gezien, Cameron? Ik heb dat nog nooit gezien, want dat zijn een soort leegstaande etalages in winkelstraten. Die worden helemaal op maat ingericht en voorzien van een QR-code, schijnt. Een uh, winkelpubliek dat dan voorbij loopt en het interessant vindt... Nou, die kan dan weer mooi uh, van die uh, QR-codes scannen of foto's ervan maken met een telefoon. Uh, laten we het gewoon met uh, een van de initiatiefnemers over hebben. Dat is Monique Pauw. Monique, goedemorgen. Ja, hallo, goedemorgen. Hoe ontstaat nou zo'n idee? Uh, ja, we waren aan het... Uh... Uh, brainstormen eigenlijk uh, uh, wat we met hun winkel wilden gaan doen... ...terwijl we eigenlijk uh, uh, social media wilden gaan verkopen. En toen hebben we dat uh, gecombineerd. Want het gaat, door en, uh, middel, het gaat door middel van een QR-code. Kun je nog even uitleggen hoe dat precies werkt? Uh, nou, we, gaan, uh, we hebben in de kijkdoos een QR-code geplaatst. Die kun je dus met je telefoon van buitenaf scannen. Uh, dan kom je op onze website terecht... Daar zie je ook een foto van de box met het verhaal erbij van het product of de dienst of mening van de ondernemer die de box heeft gehuurd. En als je dan uh, geïnteresseerd bent, dus naar echt dat product of die uh, dienst of mening, dan kun je door naar de daadwerkelijke website. Stel, ik schaf een etalage bij jullie aan. Wat, uh, wat gaat het me daar kosten? Uh, het kost 120 euro per maand en dan minimaal twee maanden huur. Oké, okay, dus uh, minimaal twee maanden huur en 120 per maand. En, wat, en dan krijg ik ervoor terug dat die etalage mooi wordt ingericht. Ja, dat die en mooi wordt ingericht. En dat wij dus daar een foto van maken die op onze website zitten... en die weer gaan promoten via social media. Hm. Dus via Facebook en Twitter uh, laten wij ook nog eens uh, die box uh, voorbij gaan. En wat zijn dit voor soort mensen die dit kunnen doen? Ik bedoel, Kan ik het nou, ook doen als ik bijvoorbeeld besluit uh, fietsenbannen te verkopen voor twee maanden? Uh, ja, er moet wel natuurlijk een, een bepaald verhaal achter zitten. Het is niet twee halen één betalen, dat, uh, uh, dat doen we niet. Maar er zit bijvoorbeeld, uh, uh, we hebben iemand die zichzelf aanbiedt omdat hij een baan zoekt. En die heeft gewoon een QR-code op zijn voorhoofd. En we hebben uh, webshops, maar er zit bijvoorbeeld ook een feest bij in Amsterdam. Of een uh, klassieke autoverhuur. Uh, een, een, een spaarsysteem, wat ook een heel ja, ludiek spaarsysteem is, bijvoorbeeld, om, uh, uh, klant, voor, om klantenbinding uh, te, te krijgen. En zo heb je, ja, je hebt echt van alles en nog wat. Loopt het al een beetje? Dat, uh, ja, ja, want de, de, de etalage is helemaal gevuld. Hm. En uh, we krijgen nog steeds uh, aanvragen. Dus. Ja, vandaag gaat dan uh, de wethouder, die gaat dat openen. Wat, wat houdt zo'n opening eigenlijk in? Uh, nou, de, de, de box hebben natuurlijk al uh, nu een paar dagen over. Ja, wat is het, een kleine week staan ze al in de etalage. Maar dat is voor ons natuurlijk om alles te testen. En uh, zij gaat om vier uur uh, gaat zij echt een openingshandeling houden. En dan wij, wij hebben dan de etalage afgeplakt. En zij zal met een uh, speech en een... Uh, wat is het, een feestelijke bijeenkomst met pers? Uh, gaat zij de. Het, het, uh, ja, wat is het, de doek eraf halen? Wordt dit het nieuwe winkel? Ik bedoel, gaan we, gaan we dat ook straks zien met kleding? Dat we dan uh, verschillende kledingstukken in een box zien, ze kunnen scannen en zo op een website terechtkomen? Nou, ik denk dat de charme hiervan is dat het uh, uh, van alles en nog wat kan zijn. Dus allerlei verschillende ondernemers. En uh, als het alleen maar kleding uh, is, uh, ja. Ik, ik weet niet of dat nog het, uh, het juiste effect beoogt van het tweetconcept. Dus uh, ik, ik vraag me af. Het zou kunnen, maar daar zou ik er goed over na moeten denken. Ik denk dat juist uh, de charme de diversiteit is. Zijn er nog plannen om dit nu uit te breiden? Uh, ja, zeker. Ja, ja. We, we, hebben echt, we hebben ook al aanvragen gehad van, uh, van verschillende steden. En uh, het zou leuk zijn om, om dit te gebruiken tegen leegstand. Maar we willen inderdaad we willen deze etalage eerst uh, ja, goed testen... alle kinderziektes eruit halen. Kijken, ja, weet je, je loopt toch tegen bepaalde kleine dingetjes aan... waar je nog niet aan gedacht hebt. Mm -hmm. En als dat goed gaat, dan, uh, ja, dan willen we heel graag uit gaan breiden. En vanmiddag om half vijf wordt de Smart Etalage van Tweet.nu... geopend aan de Prinsestraat in Den Haag. Monique Pauw, de initiatiefneemster. Dank u wel en succes vandaag. Ja, uh, het is inmiddels... 11 minuten voor 5, U luistert naar Radio 1, nu al wakker. Straks gaan we natuurlijk uiteraard, zoals u van ons gewend bent, zo tegen 5 uur aan naar Amerika schakelen. Dan gaan we eens even kijken hoe het met de Amerikaanse verkiezingen al daarin staat. Maar een iets heel anders, want het is vandaag een belangrijke dag. Een datum die bij game-liefhebbers echt in de agenda stond. Woensdag 22 februari. Eindelijk is hij er dan, de spelcomputer van Sony, de PlayStation Vita. Die is vandaag dus de verkrijgbare. Rob Ottens van gamesite xgn.nl weet meer van de nieuwste spelcomputer voor Onderweg. Rob, goedemorgen. Hoi, goedemorgen. Vanaf vandaag in de winkels, maar, maar jij hebt er al mee gespeeld. Wat, wat zijn je eerste indrukken? Uh, ja, inderdaad. We hebben ondertussen, uh, ik denk, zo twee, drie weken hier liggen. Een tijdje mee aan de slag geweest al. En uh, ja, de eerste indrukken zijn heel erg goed. Het is echt een, een waardige opvolger van de eerdere PlayStation Portable. Want wat, wat, wat kan dit ding? Um, ja, eigenlijk is meer de vraag: wat kan het niet? Um, het is een, uh, een draagbare spelcomputer geworden. Zeg maar die een complete ja, console-ervaring um, die je normaal in de huiskamer hebt op je televisie, eigenlijk ja, meeneemt onderweg. Je hebt nu uh, ja, twee analoge sticks erop zitten. Dat uh, is nog nooit gebeurd op een uh, draagbare spelcomputer. Dus dan kun je ja, eigenlijk alle games die je thuis ook speelde, kun je nu onderweg ideaal spelen. En daarnaast heeft ze niet het apparaat volgestopt met uh, ja, allemaal high-tech uh, mogelijkheden. Dus je doet een touchscreen op. Wat we van alles wel verwachten. Maar aan de achterkant heb je ook weer een touchpad. En daar, dan kun je dus eigenlijk ja, je vinger over de achterkant halen. En daar ook weer extra mogelijkheden mee doen. Zoals bijvoorbeeld gas geven in een race game. Of uh, heet, als je dat aantikt of zo, dat er iets omhoog komt uit het scherm en dat soort dingen. En uh, ja, eigenlijk allemaal online mogelijkheden natuurlijk, dus online tegen elkaar spelen. Dus dat uh, een hele stapel viertjes uh, wordt weer aangeboden. En wat ik ook heb had gehoord, dat je er ook op kunt Facebooken, klopt dat? Ja, inderdaad. Het, is een, uh, het online gedeelte wil, uh, ja, zou je niet echt benadrukken deze keer. Dus er zitten allemaal verschillende apps op. Dus Facebook, uh, Twitter, je kunt op internet natuurlijk. En de hele Playstation-store zit erop. Dus wat eigenlijk... Uh, ja, normaal koop je meestal games in de winkel, zeg maar. want dat kan nu ook allemaal online. En dan is het ook nog ja, tot 5 tot 10 euro goedkoper. Maar als ik het zo hoor, dan kun je toch gewoon beter een, een, een, een iPad kopen. Dan kun je dat toch ook allemaal mee doen? Dan kun je ook spelletjes op spelen, Facebook, Twitter? Um, ja, nee, nou, je kunt natuurlijk op iPads, iPhones. Dat is natuurlijk een grote concurrent, concurrent nu voor de handhelds geworden. Maar het verschil is wel dat die apparaten minder krachtig zijn en dat je totaal andere games daarop hebt. Um, dit zijn echt ja, de games die hierop verschijnen. Zeg maar, zijn niet spelletjes die je eventjes ja, twee minuutjes doet, maar het zijn echt complete ervaringen. Het zijn ook wat duurdere games, tussen de 30 en 60 euro. Het is wel een uh, aardige investering. En, maar daar kun je ook echt ja, uren mee vooruit zeg maar, met de game. Ja, en dan uh, naar de concurrentie kijkend. Uh, wie gaat hier onder leiden dat de Vita er is? Um, nou, dat is natuurlijk de, de concurrentie is er van de smartphones, maar dat zal daar niet echt onder leiden. De directe concurrent is meer uh, Nintendo met de 3DS. Die afgelopen ja. jaar is uitgekomen. En dat, uh, ja, dat hoort zien uh, welke van de twee populairder wordt komend jaar. Wat zijn de grote verschillen? Uh, de 3DS, dat is. Um, de 3DS biedt twee schermen aan, zeg maar. Dan uh, heb je ja, een bovenste scherm en een onderste scherm. En daarvan is één een, een touchscreen en het andere is een 3D scherm. En dat 3D, dat ontbreekt natuurlijk op de Vita. Ja. En er waren ook wat problemen in de aanloop van de verkoop van de Vita. Met name toen in Japan de verkoop al startte twee maanden terug. Zijn die problemen nou opgelost? Ja, in Japan was er uh, in de eerste week waren er wat uh, klachten, zeg maar dat de touchscreen niet uh, helemaal werkte en soms dingen niet registreerde en dat het uh, apparaatje af en toe vastliep. En dat is uh, ondertussen alweer opgelost met uh, software updates, dat klopt. En tot slot, zou je hem aanraden aan onze luisteraars? Uh, ja, zeker eigenlijk. Als jij, een, uh, als jij van gamen houdt en je bent vaak onderweg, dan is het een apparaat dat je... Aan moet schaffen. Het is niet echt iets dat je ondertussen zeg maar, bij de bus halt eventjes twee minuten speelt. Maar als jij dagelijks uh, ja, een half uur, minstens een half uur in de trein zit, dan is het een ideaal apparaat om de tijd mee door te brengen. Nou, voor de game-liefhebbers vandaag dus te krijgen de Playstation Vita. Rob Ottens van Gamesite, xgn.nl. Dankjewel voor je toelichting. Ja, graag gedaan. De Holland-Amerika-lijn met Wouter Zantingen. Over 258 dagen, dan is het zover. Dan gaan de Amerikanen naar de stembus voor de presidentsverkiezingen. En wie wordt de Republikeinse tegenkandidaat van Obama? Dat is de vraag die al weken de Amerikanen bezighoudt. Nu Centorum zijn opmars begint te maken als Republikeinse kandidaat... begint de Republikeinse achterban in paniek te raken. Er wordt zelfs gesuggereerd dat een paar invloedrijke Republikeinen... een nieuwe kandidaat aan de race willen toevoegen. We hebben het erover met onze WNL-verkiezingsexpert in Washington, Wouter Zandingen. Goedemorgen. Goedemorgen. Een, een nieuwe kandidaat toevoegen aan de race, dit, dit kan toch bijna niet meer? Ja, technisch gesproken kan het natuurlijk nog wel, maar ja, zijn kandidaat loopt natuurlijk al een flink sta aantal staten achter. Die loopt flink wat, wat staten achter, maar wat, dat zou dus eigenlijk alleen maar betekenen dat er een extra kandidaat bij zou komen om wat, wat heet dat, procentueel wat stemmen weg te halen daar. Nou nee, de, de, de gedachte is dat het uh, kijk, de Republikeinse establishment die, uh, die zijn uh, doodsbang voor, voor St. Thorne. En die hopen dan uh, door iemand erin te zetten dat zo iemand dan ook echt kan winnen. Ze denken dan, bijvoorbeeld aan een uh, Jeb Bush, de auto van, uh, van, uh, van Florida en uh, mm -hmm. de broer Van. Ja, de jongere broer van uh, George W. Bush. Uh, maar waarom hebben we hem bijvoorbeeld tot nu toe niet gezien? Ja, omdat het uh, een midterm is en in de midterm heb je altijd wat minder kans om president te worden. Uh, dat is één reden, nou, dat wachten ze dus liever af tot, uh, tot over vier jaar. Aan de andere kant zijn ze ook nog steeds redelijk bang voor de Tea Party, uh, die iedereen heel erg naar rechts trekt. En die kandidaten ja, die moeten dan weer helemaal weer terug bewegen naar het midden voor de gewone verkiezing En dan heb je zoals Romney dat je heel erg snel ongeloofwaardig wordt. Ja, wat, wat maakt het nou eigenlijk dat die Santorum zo uh, slecht ligt bij een deel van die achterban? Wat zijn nou de belangrijkste punten waar mensen kritisch over zijn? Nou, ze zien Santorum echt als een one issue kandidaat die het uh, heel erg moet hebben van zijn... Uh... Sociale oerconservatisme, uh, wat uh, voorkomt uit zijn uh, uh, Ja, En het establishment is bang dat hij zacht tegenover Obama staat. Dat hij heel erg weinig zinnigs te melden heeft over bijvoorbeeld de economie of buitenlandse zaken. En volgens de uh, voorlopige peilingen zelfs in door bijvoorbeeld tegen Obama echt een historische nederlaag lijden van misschien wel meer dan 20%. Ja, Zo. en dat vinden ze gewoon, uh, dat, dat, dat willen ze niet op hun naam krijgen? Uh, uh, nee, uh, dat willen ze zeker niet op hun naam krijgen. Maar hoe serieus zijn nu deze geruchten? Ik bedoel, het wordt nu gefluisterd, maar hoe serieus moet je dat nemen? Ja, dit is een teken van dat het Republikeinse establishment in paniek begint te raken en die proberen links en rechts met, met ideeën te komen waarop ze dit nog kunnen herden. Uh, maar ja, dit zal waarschijnlijk niet echt gebeuren uiteindelijk. Wouter nee. jouw Nederlandse hart moet wel wat sneller zijn gaan kloppen um, naast jouw Amerikaanse deel van je hart, toen je Santormen over Nederland hoorde praten. Ja, dat was wel even mooi. Hebben jullie daar nog een clipje van? We gaan even kijken of het lukt. De kwaliteit is wat matig, dus uh, we gaan hem daarna ook proberen te vertalen. We gaan luisteren. Een bracelet and the bracelet, als je eigen En de bracelet is, do not euthanize oh mensen. Want ze hebben een volgende euthanasie in de Nederlandse. Maar half de mensen die euthaniseerd zijn, en het is 10% van alle deaths in de Nederlandse, half die mensen zijn involuntarisch in de Nederlandse. Ja, maar... ja, waar hij het dus over heeft, is uh, volgens zijn worden ouderen in Nederland uh, geëuthaniseerd in het ziekenhuis tegen hun wil. En uh, daardoor durven ouderen ook helemaal niet meer naar het ziekenhuis toe. En volgens zijn uh, is het zelfs zo dat de Nederlandse overheid uh, dit uh, wel een mooi plan vindt, omdat het leidt tot uh, goedkopere uh, uh, kosten in de zorg. Waarom zegt hij dit opeens? Nou, dit gaat er bij zijn achterban in als zoete koeken. Dit heeft ermee te maken dat hij dus echt een mooi issue-kandidaat is in het sociale conservatisme. Uh, euthanasie, ...euthanasie samen met op abortus... voor het ergste wat er is voor hem. Uh, maar ja, ik vind ...zelfs binnen de kandidaat, ...wordt hij gezien als een, als een extremist. En hij komt al vaker... Met dit, ...met dit soort ongefundeerde... ...en onware uitspraken. En men is er nu ook wel een beetje van gewend... Ja, en uh, St. Thomas wordt zo goed katholiek ook uh, zwaar tegen anticonceptiemiddelen. Iets waar ja, 90% van de Amerikanen voorstander van zijn. Dus ja, of dit uiteindelijk veel invloed heeft uh, op wat Amerikanen van Nederland denken, weet ik niet. Uh, maar ja, zien. Hoe komt het dan toch dat hij zoveel stemmen wint nu? Dat hij zo op, in zijn opmars komt? Nou, dat komt ook juist omdat hij de anti-establishment kandidaat is. Kijk, de Republikeinen vertrouwen Romney gewoon niet. Hè. Ze denken dat hij stiekem een democrat is... Ja, Gingrich is een Washington Insider, heeft nogal een wel persoonlijk verleden. De centrum is dan nog een schone partij. Aan de andere kant zijn de republikeinen ook zo gedesillusioneerd over, hun eigen, uh, gedesillusioneerd over hun eigen kandidaten, dat ze gewoon helemaal niet meer komen opdagen bij de volverkiezingen. Ja, en dit is de centrums voordeel, omdat, ja, net als bij de Nederlandse SGP, de christelijke achterban, en die gaat wel stemmen. En dan, als jij als weinige uh, wel goed stemmen, dan heb je heel veel invloed. Ja, en je noemde net Romney al heel eventjes. Uh, die, de, hoe staat hij in uh, dit, dit hele verhaal? Want heb, we hebben in Nederland er nog niets over gehoord. Ja, Romney begint uh, steeds meer te wankelen. Uh, hij lijkt in die zinaat wel op de Nederlandse Jocko. Hij op dit moment, uh, hij wordt bijna niet meer serieus genomen. Hij is bijvoorbeeld uh, in Michigan heel erg aan de uh, bezig. En dat was gewoon, ja, iedereen ging ervan uit dat Hij ging winnen. Hij is daar geboren. Uh, hij, zijn vader was daar oefender, maar ja, het gaat maar steeds mis. Ik heb deze week nog kwam hij met een sportje uit in Michigan, waarin je dan de staat prijst en zo. Maar dat ging dus helemaal weer mis, want uh, alles wat hij, uh, de, de beelden die zogenaamd in Michigan waren opgenomen, waren dus geschoten in New York. En uh, Romney reed bijvoorbeeld een, uh, een buitenlandse auto, wat natuurlijk echt, nou dan is in de staat waar Detroit is, waar uh, alle Amerikaanse auto's vandaan komen. Tot slot, uh, de, de volgende voorverkiezing is. Michigan. En uh, wat denk jullie wie het gaat worden? Uh, het wordt krap. St. torm staat nog flink in kop, maar we hebben een aantal keer eerder gezien dat uh, Romney dan op het laatste moment toch weer met een inval in komt. Ja. En het Republikeinse Establishment gaat daar hard aan werken. Nou, we zullen daar volgende week meer aandacht aan besteden. Wouter Zanting en onze verkiezingsexpert in Washington. Dankjewel. Het is woensdag 22 februari en het is als woensdag. Daar gaan we het zo meteen het volgende uur over hebben. Dus blijft u hier op Radio 1. We gaan eruit voor de collega's van het NOS-chanaal. Tot zo meteen. Nu al wakker. WNL. Nieuws in de nacht.